Voor spoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Berlijn zijn negen doden gevallen toen een vrachtwagen inreed op een kerstmarkt. Er zijn tientallen gewonden, hoeveel precies is onduidelijk. De politie gaat uit van een aanslag. In een park in de buurt is een verdachte aangehouden. Onderzocht wordt of hij de chauffeur van de vrachtwagen is. Zijn bijrijder is om het leven gekomen. De vrachtwagen heeft een pols kenteken. Het gebeurde iets voor acht uur bij de Gedechnischkiertje langs de drukke Koervuurstendam. De vrachtwagen reed 50 tot 80 meter over de kerstmarkt en vernielde meerdere kramen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zegt dat de aanslag past in het bestaande dreigingsbeeld. Het dreigingsniveau in Nederland wordt dus niet verhoogd. Mogelijk worden bij kerstmarkten wel extra maatregelen genomen om aanslagen met vrachtwagens te voorkomen. Net als met Prinsjesdag in Den Haag. Turkije en Rusland gaan samen de moord op de Russische ambassadeur in Ankara onderzoeken. Volgens president Erdogan was de aanslag bedoeld om de relatie tussen beide landen te beschadigen. Hij heeft met zijn Russische ambtgenoot Poetin gebeld om daarover te praten. Het geplande overleg morgen in Moskou over de situatie in Syrië gaat gewoon door. De Russische ambassadeur in Turkije werd vanmiddag tijdens een toespraak doodgeschoten door een Turkse politieagent. Die verwees daarbij naar de Russische bombardementen in Syrië. De 22-jarige schutter werd vervolgens doodgeschoten. In Gelderland worden vier pluimveebedrijven geruimd omdat op één daarvan vogelgriep is vastgesteld. Het virus is aangetroffen op een bedrijf in Bovenleeuwen, vlakbij Tiel. En daarom worden ook drie andere bedrijven in de buurt geruimd. In totaal worden bijna 300.000 kippen gedood. Andere bedrijven in de omgeving worden onderzocht op het virus. Geert Wilders is voor de vierde keer gekozen tot politicus van het jaar. Hij kreeg in het Eén Vandaag Opiniepanel 26% van de stemmen. GroenLinksleider Klaver eindigde als tweede... en PvdA-minister Dijsselbloem als derde. Het weer, het is droog. Vannacht ligt de vorst en plaatselijke mistbank. Daarna een zonnige dag, alleen in het noorden meer bewolking. Het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het en Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. Dit is Kerst met CFM. Met men en nu. Het laatste uur.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 Is voor mij wel een voorganger met een grote vee, als ik aan Ja, oké. Okay. Goed een voorbeeld. Uh. Ja, en volhouden. Ja. En, um, ja, denk je ook dat. Uh... Uh, ik ding, ja, ja, ding zeggen over die. Ja. Uh, nee, want het, het, was, het was een beetje, denk je, nou, zo'n voorganger. Veel mensen denken voorgangers met je luisterbaan. Wat moet je nou helemaal doen?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 Nee, geloof ik geloof ietsje later. In uh, nou, ja. ieder geval 20 augustus. Dat uh, was op de verjaardag van de opening van de Zienigolen. Waren daar bloemen gelegd? Enzovoort. 17 augustus. 17 augustus, ja, dat klopt. Dat staat ook ja. in het boek. Um, dus klopt het.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 Alleen die stoppenstuinen gaan natuurlijk alleen over die gezinnen die ook omgekomen zijn. Dus het is uh, ook een beetje kijken van. Uh, uh, het hart van Joods Zandvoort eigenlijk is het, uh, is het eind van de Haldenstraat. Want daar heb je dus de verlengde Haldenstraat, waar we de helft van het aantal adressen was Joods. Dat stukje naar Hotel Keur toe, daar waren wel 17 Joodse adressen. Het laatste stukje van de winkels van de Zeestraat waren ook die twee Joodse winkels. En het begin van de Kostverlorenstraat.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 Till the Lord makes Jerusalem a praise. He has wanted by his strength. If